met de NOS Journaal. In Noord-Holland heeft iedereen weer stroom gesloten, zegt stroombedrijf Liander. Het treinverkeer heeft voorlopig nog veel last van de storing. Op Schiphol is het vliegverkeer weer op gang gekomen. De KLM heeft voorlopig 20 vluchten geannuleerd. Volgens Schiphol hoefden vanmorgen niet veel vliegtuigen uit te wijken naar andere luchthavens. In grote delen van de Noord-Holland viel vanmorgen de stroom uit... door een defect in het hoogspanningsstation van Tennet in Diemen. De Belastingdienst mag de beelden van snelwegcamera's gebruiken... bij het controleren van rittenadministraties. Met de beelden kan de Belastingdienst zien of mensen met een auto van de zaak... niet meer rijden dan ze opgeven. Het gerechtshof vindt wel dat de Belastingdienst met het gebruik van de beelden... de privacy van automobilisten schendt, maar verbiedt de werkwijze niet. Volgens het gerechtshof zijn andere methodes om de rittenadministratie te controleren... veel meer werk en bovendien nog schadelijker voor de privacy. Steeds vaker lukt het winkelketens om huurverlagingen af te dwingen bij de verhuurder. Winkeliers betalen voor sommige winkelpanden tot 30 minder huur. Warenhuisketen V&D sprak eerder met een groep verhuurders af minder huur te betalen. Maar ook Livera, Intersport en Handyman is het gelukt om afspraken te maken over de prijs. De eigenaren zien dat de omzet terugloopt en dat ze wat moeten doen om leegstand te voorkomen. De Duitse piloot Andreas Lubitz had op de dag van de crash een doktersverklaring gekregen om zich ziek te melden. Een papier is in stukken gescheurd gevonden bij hem thuis, zegt de Duitse justitie. In de doktersverklaring staat dat Lubitz niet kon werken, maar zijn werkgever Germanwings wist niet dat Lubitz ziek was. De co-piloot van het vliegtuig dat in de Franse Alpen is neergestort was onder behandeling van een arts. Dan nog het weer. Het is bewolkt en buiig, maar in het zuidwesten zonnig en droog. De komende uren meer zon en minder buien, tussen 7 tot 9 graden. Morgen begint droog, maar later op de dag en zondag opnieuw regen en veel wind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Eembrugge, 4 kilometer. Ook op de A1 de andere kant op tussen Naarden en Muiden-Oost, 7 de A13 dan, daarna Rotterdam. Daar rijdt het alweer langzaam tussen Ipenburg de en Delft. Zo'n drie kilometer bij elkaar. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle... heeft het verkeer veel vertraging tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Het rijdt daar langzaam over negen kilometer... omdat er een vrachtwagen met pech staat... en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Verder is de N305 tussen Almere en Dronten in beide richtingen dicht... door een ongeluk bij Almere-Stad. De rijbaan is helemaal dicht en het is onbekend hoe lang dat gaat duren.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 CFM in 2015, al 25 jaar, live. CFM, met. met nu, The Euro Breakdown. I wil dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, bij me blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you Terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Even over de klok van 4 uur. We zijn dit uur begonnen met uh, nummer 19. Me? Ja, zo heet ie. Last frequency is dit. By... Vijf weken staan ze er al in. Vorige week nog op 21. Deze week, dus op 19. Drink some margaritas by blue lights. Listen to the play at midnight. En terwijl dat de zon buiten gaat schijnen, dat het echt lekker weer gaat worden, gaan we het nog meemaken deze lente. Ik weet het niet hoor, we gaan het uh, meemaken. We gaan het zien. Welke nummers hebben we ondertussen al gehad? 40 tot en met 30 heb je al gehoord. 29 was in handen van uh, Megan Trainer met your lips are moving. 28 voor uh, Sasha Good Days en de rest zal uh, Sander jou gaan vertellen. 27 voor uh, Maroon 5, moet ik wel je microfoon openzetten natuurlijk. Ja, en op 26 hebben we Sam Smith met Lay Me Down nieuw binnengekomen deze week. Ja. En op 25, vorige week vond ik op 38 Mumford Mumford Sons met Belief. Snelste stijger uh, van deze week samen met Bakermat, uh, Teach Me. En op 13 weken in de lijst op nummer 24, Fence Joy met Riptide. Twee weken in de lijst op nummer 23, Ken met War. Op 22 vorige week stond je op 24 David Greta featuring Sam Martin met Dangerous. En op 21 hebben we Fox Stevenson met Sweets. Op 20 hebben we Alesso featuring Cowflaw met Heroes. En op 19 hebben we Lost Frequencies met Are You With Me. En nummer 18 slaan we even deze week over 9 weken in de lijst. 7 plaatsen gedaald. Avicii heb ik er dan over met The Night. En we zijn aangekomen. Hè? Nummer 17. De, de Euro Breakdown of Leiden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En die is voor Sia met uh, Elastic Heart. En in de clip uh, zie je hem samen met uh, Shia Leboeuf en de kleine meid uh, Maddie. Maar dit is 17, dus. Sia! Wel dat in de clip uh, Shia LaBeouf en uh, Maddy's uh, figureren. Of eigenlijk uh, Shinen, zoals je het wel kan zeggen. Is de clip gemaakt uh, door Sia samen met The Weeknd en Diplo. En dan heb ik het natuurlijk over Elastic Heart. Nummer 17 deze week uh, in de Euro Breakdown. En Sander weet veel meer over dit nummer te vertellen. Ja, ik ben benieuwd. Nou... Shia is geboren in Australië. Ja, dat weet ik. In 75. Ja, dat klopt. Ja. In 2008-koorts Shia Roedler Ze met Girl, You Lost the Cocaine. Haar eerste hit in de top 40. Mm -hmm. Naast hitsucces in de Australische, ook een veelgevraagde schrijfster. Ze produceert nummers voor onder meer Beyoncé, Rihanna, Christina Aguilera en Kesha. Haar tweede samenwerking met David Guetta op Titanium en SheWals wordt haar grootste succes in ons land. Voor het eerst in vier jaar verschijnt ze met Chandler in 2014. Chandelier. Chandelier. Ik wil de nummers goed uitspreken. Sorry. <laughs> Mag niet uit. Weer een solo single van Shia, waardoor ze voor de zevende keer in de top 40 staat. De single is voorlopig voor haar zesde studioalbum, 1000 Forms of Fear, dat in juni verschijnt. Ook werkt ze in zangeres samen met Eminem op Cats of Fear. Cats of Fear. Mooie track overigens. Ja, dat zeker. Staat niet in de... Europese top 40. Maar dat maakt niet uit. Oeh. Nou, ik heb een beetje de tekst lopen lezen. Ja. En uh, daaruit heb ik een beetje op kunnen halen... Uh, dat het een beetje over haar leven gaat. Dat klopt. En dat ze ook vrede in de leven wil. Oké. Okay. Als je er een stukje uh, bijpakt. Uh, ik zal hem even pakje zoeken. Ja. Yeah. Je hebt me niet te breken en ik heb nog steeds... Uh, Vrede voor het vechten in de liefde. Daaruit uh, zegt ze ook van... Ik wil vrede in mijn leven. Mm -hmm. Dus zover ik het er een beetje uit heb kunnen halen. Maar ook dat ze nog steeds blijft vechten voor vrede. Het ja, is, is meer die elastic hart, hè? Daar gaat het om. Ja. Een elastieke hart. Een hart die, die, die heen en weer gaat. Die alle klappen kan opvangen. Die alles is gewend. En... Um, als ze goed luistert naar een nummer. Dan gaat het eigenlijk over gekibbel. Van twee mensen die aan het ruzie zijn, uh, die verliefd zijn met elkaar. Waarin de uh, andere persoon zegt dat het niet zijn uh, schuld is. You did not break me. Die uh, stuk erin. Ja. Maar dat een uh, liefde een proces is van het verliezen van geliefde. Terwijl je denkt dat ze eeuwig bij je blijven. You will okay. uh, always me, with me. Ah, ja, niet. En die Elastic Heart in dit nummer... dat is zo'n hart die gewoon gewend is om uh, liefdes te verliezen. En niet makkelijk kapot kan gaan. Want elastiek uh, ja, kan aardig wat dat werkt. En dat bij de huidige liefde van uh, deze dame... haar hart helemaal weer open staat. Ondanks dat het weer gebroken kan worden. En in dit nummer gebruiken ze dan ook de woorden... break me en Elastic Heart. En dat duidt erop uh, dat het gaat om uh, tegenstrijdige emoties... En ondanks het feit dat ze zegt dat ze uh, elastisch is, ziet ze zichzelf als een uh, gebroken persoon. En omdat ze de liefde ziet als oorlog, als war. En uh, als ze niemand vertrouwt. Trust no one. En dingen die ze niet kan overwinnen. Oké. Okay. Ja, ik heb hem ook even uitgezocht. <laughs> Hele diepzinnige nummer is het eigenlijk. Ja. En als je die clip kijkt, dan zijn ze, het is een, een grote uh, kooi. Het lijkt me een cage fight. Maar dat is dan dat hart. Wat het uh, uitbeeldt. En dan heb je de Shia LaBeouf en uh, die die ziekler uit mijn hoofd. Dat is heet. Die kleine meid die in de vorige clip bij Chandelier ook uh, aan het dansen was. Um, die zitten dan in die keuwe met z'n tweeën dat hele nummer uit te beelden. Echt heel mooi om te zien. Ik zou zeggen, echt een aanrader om die clip te gaan bekijken. Dat ga ik nog zeker doen. En als je die clip bekijkt... Ja, zie je ja, dat... Je die, die, die, die, die, die, die een beetje klap van de molen gehad hoor. Die is niet helemaal goed in de bovenkamertje. Maar zowel op Chandelier als uh, in deze clip wil ze niet herkenbaar in beeld. Dus ik heb een interview met haar gezien van Sia over deze laatste clip. Elastic Heart. En dan heb je in iedere keer heel irritant een banaan over de gezicht. Waarom een banaan? Ik vraag het me af nog steeds. Weet niet waarom? Ja, dat heb ik hier ook in een stukje staan. Van, uh, dat telkens een banaan uh, ja. voor het gezicht heb. Ze wil gewoon absoluut niet herkenbaar in beeld. Maar als ze goed oplet, dan uh, zie je gewoon in tussenstukken dat ze op de achtergrond... Uh, zie je er gewoon, hè? Dus, eh... Uh... Had jij nog meer over Sia? Of heb ik nou alles al verteld? Ja, je ja, hebt eigenlijk sorry. alles al verteld. <laughs> Uh, een cijfer van 1 tot en met 10, dit nummer? Een 7. Leugenaar. Nee, nee. Nee, ik geef hem een 7. Oké, okay, nee, dat doe ik het voor. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dan was hier dus op uh, nummer 17 door met 14. Kaigo Firestone. zo Perfect the stream Wij gaan samen met Conrad op nummer 17 in de Euro Breakdown op deze 27 maart. Een paar uur na de stroomuitval. Ik hoop dat je niet de kachel nodig had, thuis. Die deed je niet. Tenminste, toen zijn je een allesbranderip of zo. Of een gaskachel. Ja, maar weet je de meesten hebben gewoon een cv en dat gaat wel op gas. Dan heb je toch echt een elektra bij nodig, hoor. anders doet het het niet. Dan wordt het heel lastig. Ja. Chesto, ken je die nog? Ja. 100 jaar geleden dat hij in de lijst zat, dat recht wel. Ja. Uh, Chesto die uh, had het idee om tijdens een boottocht even met zijn uh, peperdure jacht uh, aan te leggen in de achtertuin van uh, ja, niemand minder dan David Guetta himself in Miami. En dat uh, liep helaas anders dan uh, hij had gepland. Chesto was samen met onder andere Martin Garrix op een boottripje in uh, Miami. En daar wordt het uh, Ultra Music Festival en de Miami Music Week gehouden. En tijdens het aanleggen vernieuwt Chesto de privé aanlegplaats van uh, onze Franse DJ uh, David Guetta. Chesto en Guetta, die uh, goed bevriend zijn, konden wel lachen om het incident. Want ja, hé, wat maken we er nou een duizendje meer of minder uit? Zeg nou zelf... Ze is al jarenlang uh, nummer 1 DJ van de wereld geweest. Uh, Gwetta die hem um, goed aan het opvolgen is op dit moment. Ja, uh, die, die, die hebben zoveel geld, joh. Dat uh, maakt hem dat nou allemaal nog uit. Hey, zo direct heb ik nog wat nieuws over uh, Rihanna. Ze staat uh, ook in de lijst. En ik zal het uh, daarvoor nog wel even verklappen welk nieuws ik voor je heb. We gaan kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. En dat ga ik jou helemaal vertellen. Meers gaan we luisteren naar nummer 13 in de Euro-breakdown van deze week. En dat is uh, Zit samen met uh, Selena Gomez. I want you to know heet het nummer. Op nummer 13, dus vier weken in de lijst. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same life. Here I go, go And once again I'm yours in fractions It takes me down Tot uh, nummer 10 met uh, Teach Me Twee Nederlanders in de lijst uh, deze week Ik vind het geweldig hoor het is weer vrijdag. Ja, het is weer vrijdag Oh is de week weer voorbij, het begint net hoor Alle 40 op Ah ja, die, we zijn bij nummer 10 aangekomen hoor Nog geen 40 Lisa? is dat? is die zit bij uh, 53-8 hè, bij de collega Ik heb even de tune uh, van hun gestolen Zoals iedere week, hou ik ervan Ik vind het wel een leuk uh, introotje ervan de top 40 van Nederland, hoe ziet hij eruit deze week? Nou, ik ga het je verklappen. Op 40 hebben we Yellow Claw featuring Aiden staan met uh, Till It Hurts. Jason Derulo is nieuw binnengekomen deze week bij hun op, uh, met uh, Want Me, one, uh, one To Want Me op nummer 39. Onze grootste vriendin Ariane Grande, Love Me Harder op 38. En Anouk en Douw Bob op 37. Riptide van Vince Joy vinden we daar op 33. En Celine Gomez op 32. Megan Trainor met Lips Are Moving op 30. Carly Ray Jepsen met I Really Like You is nieuw binnengekomen op 26 in de Nederlandse top 40. Taylor Swift met Staal staat op 22. Daar in Hold Back the River van uh, James Bay. persoonlijke favoriet van uh, Sander. staat op 21. Thinking Out Loud Ed Sheeran vinden we terug op de 15e plek. En Kingston met War op de 13e plek. En dan uh, op de, de, de 12e plek vinden we Hozier uh, met uh, Take... Ja, ja, ja, ja, Vinden we op twaalfde. Dus Zo hier, Take me to church. Up de aanvang van Mark Ronson en Bruno Mars. Vinden we op de elfde plek. One Last Time van Ariane Grande op de tiende. En Sam Smith, Like I Can op negen. Major Laser X, DJ Snake featuring Murph. Met Lean On, vinden we op nummer zeven. King met, uh, van Years and Years. Vinden we daar op de vierde plek. Love Me Like You Do, Ellie Goulding op de derde. En Rihanna samen met Kanye Westen op de gitaar Paul McCartney met 4 5 seconds. Maar liefst op de tweede plek. En de eerste positie. Nou, het is eigenlijk helemaal niet meer spannend En wie op nummer 1 staat. Nee, eigenlijk niet. Waarom ga ik het nog vertellen? Ik snap het niet. Nou ja, oké, oké, oké. We zullen aardig zijn. Vor Vorige week stond die New York dan ook op uh, nummer 1. Nou, de weet het hè. Omie met een cheerleader in de Nederlandse top 40. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met nummer 7 en dat is Ariana Grande met One Last Time. Zo direct hoor je weer een kleine resume van 20 tot en met 7. Maar eerst Ariane Grande, dus op 7. I was alone. Ik vind het... Uh, ja, het is oké. Het is een blijvende prachtig gemaakt. Die Ariana Grande. One Last time op nummer 7 in de Breakdown deze week. Vijf over half uh, vijf. Studio loopt ondertussen helemaal vol voor uh, Zandvoort Door. Meneer uh, Duif uh, zelf uh, zal het presenteren. techniek zal een hand zijn van uh, meneer Wassenaar. Uh, dus een beetje op uh, Facebook uh, meekijken met Zandvoort Rijd Door. dan... Uh, wat is het verschil tussen DWDD en Sam uh, Forte Door? Nou. DWDD en Peter R. De Vries en wij hebben C. Uh, de Duin. Ja. ja, nee, ik heb hem ook niet verzoend. hij was er uh, van de week bij uh, de Wereld draait Door. En uh, nou ja, daar zal je straks tussen vijf en zeven voldoende over horen, denk ik zomaar. Even kleine geef mee welke we allemaal uh, gehad hebben en welke niet. En dat kan natuurlijk maar één iemand doen en dat is uh, Sander Leijsje. Gaat u gang! Nou, uh, hij staat al 9 weken in de lijst. Zo! Ja, op nummer 16, Charlie XCX met de hoogste notering op nummer 10. Zoemer! 15 weken in de lijst op nummer 15, Jesse J met Masterpiece. Op 14 hebben we Keigo met Firestone. En op 13 hebben we Zed, Beach Wings Lending Gomez met I Want You to Know. En op 12 hebben we in G met Can't Stop Dancing. En op 11 hebben we Mark Watson... featuring Bruno Mars met Uptown Fang. Al drie weken in de lijst op nummer 10... Bakermat met Teach Me. En op 9, al negen weken in de lijst... James Bay met Hole Back, The River. Ja, persoonlijke favoriet. Ja, dat zeker. En op 8, vorige week stond je ook op 8... Emma Louise met Jungle... En op drie weken in de lijst op nummer 7, waar we hebben hem net gehoord. Ariana en Quan van met One Last Time. Dankjewel, Sander. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan snel door met Kelly Clarkson This op nummer 6. dat de lint die jacht in Amerika allemaal niet kan doen. De eerste editie van uh, volgens mij X-Factor was het. Heeft, uh, deze dame gewonnen toen in Amerika. En het is daar echt uh, alleen maar hit na hit na hit na hit gekomen van uh, Kelly Clarkson. Ditmaal met heartbeat-zang. Vier weken pas in de lijst. Vorige week op nummer 14. Deze week op nummer 6 tegen. Vlaatsen, om mijn liefst te zijn. Ik vind het knap van deze dame. The Euro Breakdown. En ik zei het al begin dit uur, ik heb nieuws over Rihanna. De enige echte. Dat ze zal uh, uh, um, eigenlijk een deze dagen wel bekend gaan maken dat ze met een nieuw album komt. De zangeres uh, hint op de social media dat fans nieuwe nummers kunnen gaan verwachten. Want op de website rihannanow.com hint uh, Rihanna met uh, R8, BBHMM, March 26. Naar haar achtste studioalbum, BBHMM, staat voor Bits Better Have My Money. Ja, ze gaan nou gekke dingen doen. Het laatste album van Rihanna kwam uit in uh, 2012 uh, alweer. En uh, toen scoorde ze een wereldwijd uh, enorm goed met dat album... Op dat album liet ze een andere kant van zichzelf horen. Iets wat ze waarschijnlijk ook zal doen bij R8. Eerder gaf de zangeres in een interview al aan... ...dit keer echt iconische muziek te willen maken. Welke ze over vijfde jaar nog steeds kan zingen. Nou, nog even geduld voor het achtste studioalbum van deze dame. Maar we kunnen alvast gaan luisteren naar een van haar nieuwe tracks die ze heeft gemaakt. Samen met Kanye West en op gitaar Paul McCartney. Die ga je zo direct horen hier in de Euro Breakdown. Maar dat het alweer zo lang geleden is, dat zij en nou album wat. Ik sta ervan te kijken. Maar goed, hè, wat doe je eraan? Op uh... ja, het volgende nummer dus, hè. zullen we maar doen dan? Ja. Ja, Rihanna met Kanye West en op gitaar uh, Paul McCartney. Nummer 5. Run, run. Then I heard you was talking trash.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 kan je West. En op gitaar de virtuos. Eh, de oude rot in het vak, kun je wel zeggen. Paul McCartney. Met een prachtige track, 4, uh, 5 seconds. Staan ze dus op nummer 5 deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Op de vierde plek zien we een van de zittenblijvers. David Guetta samen met Emily Sunday, What I Did For Love. Vijf weken lang uh, in de lijst. Ze hebben een pla plaatsje hoger gestaan in het verleden. Op de derde positie. Maar nu dus uh, lekker blijven zitten op de vierde plek. Kijken of er nog wat uh, nieuws is, uh, Sander. Ja. Wat is er? Wat leuk nieuws. Ik uh, zou niet weten. Oh, je kent het nummer van uh, Iggy ja, uh, Fancy. Ja. Ken je dat nummer? Ja, dat nummer ken ik. Nou, dat schijnt uh, geschreven te zijn door iemand anders. Oh. Nou, dat gebeurt wel vaker hoor. Dat uh, nummers... Uh, Goedemiddag Marcus, de helpt van de technische dienst uh, die na de stroomstoring uh, net niet op de fiets zat... maar wel alles weer uh, aan kon sluiten, zodat wij hier mooi kunnen uitzenden. Waarvoor dank nog overigens? Hij knikt uh, keurig, ja. Top. Bij, uh, rapper uh, Scheme meent dat hij de teksten geschreven heeft als uh, ghostwriter voor uh, Iggy Aslea... van de hit uh, Fancy. Uh, die hit uh, waarmee Iggy Aslea wereldberoemd werd zou niet door de rapper zelf zijn geschreven... Rapper Scheme, zoals ik net al zei, meent dat hij de teksten geschreven heeft als Ghost Rider. Dat vertelt hij in een interview met de Amerikaanse radiozender Sirius XM. Volgens Rapper Scheme hebben ze flink in de track van Aslia geïnvesteerd. Het uh, gerucht dat delen uh, die Aslia rapt in de wereld heeft door iemand anders zijn geschreven. Doen al een stuk langer. Nee, wil je de nummer een keer horen? Hij zal vast en zeker voorbij gaan komen. Wij gaan op naar de top 3 van deze week. Maar niet voordat we even teruggeblikt hebben hoe het vorige week eruit zag. Nummer 3. Nummer 1 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. Op 3 dus Ellie Golding, love me like you do. 2 was voor Echo Smith cool kids en één Omi met cheerleader. Deze week hebben we even goed in de mixen gestopt. Is dit op 3 dus Echo Smit met cool kids? 17 weken in de lijst en de hoogste positie voor haar was nummer 1. That's not really her style. And they all got the same hobby is falling behind Deze zus en uh, broeders uh, dus samen in informatie. Echo Smith is dat met uh, Cool Kids. En uh, ik hoorde van uh, mijn trouwe steun en toeverlaat dat ze een nieuwe track hadden uitgebracht. Klopt het, dat? Ja, dat klopt. Kijk, en het super. is een heerlijk nummer. Ja, is dat zo? Ja. Nee, ik ben benieuwd. Ja. Misschien komt hij erin. Er, er, ik hoop het wel. Welke dat is, uh, daar gaan we volgende week uh, verkopen. Welke nieuwe track van hun. Eerst gaan we naar nummer 2 van deze week hier op CFM Zandvoort. En dat is Owee met Cheerleader. Vorige week nog op nummer 1 en 14 weken in de lijst. In Helemaal uh, uit elkaar getrokken voor je, deze mooie track. Van onze Jamakai en uh, Omi. In de Felix remix. Nummer 2 dus deze week in de Euro Breakdown. De Nederlandse top 40 kon je hem uh, terugvinden op de eerste plek. Maar deze week dus van twee Vorige week op de eerste plek. Uh, hier bij jou, Euro Breakdown. En dan gaan we ons opmaken voor uh, de eerste plek natuurlijk. Wie oh wie staat er dan op nummer 1? De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat is Ellie Golding met Love Me Like You Do. Vijf weken pas in de lijst en nu al de eerste positie te pakken. Ik vind het knap van haar. Nummer 1, dus, Ellie Golding. Love Me Like You Do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure.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 Only you. Ik word het goeder, maar die filmmuziek uh, die uh, produceren echt uh, heel veel hits. Ellie Goulding dus, nummer 1 deze week. In Hero Breakdown met Love Me Like You Do. Vijf weken past in de lijst. Ik vind het knap, ik doe het in die naam. Nou ja, hè, je wil ook mij niet horen zingen. Dat gaan we ook maar niet doen. Wil je mij nog wel een keer horen zingen, dan uh, ja, zou je gewoon hier in de studio moeten zijn. Want ik uh, zing bijna ieder nummer mee. Maar het is niet om aan te horen. Ik vind knap dat de ramen er nog in zitten. Sander die rent altijd gillend weg daardoor. Maar ja, ja. die rent wel vaker gillend. Ellie Golding, dus deze week op nummer 1 hier op CFM Zandvoort in de Euro Breakdown. En ik zie dat Michel Faas ook is binnengekomen. Dus ik denk uh... snel de muppets aanzetten. Want zo direct is het zand wordt eruit door tussen 5 en 7. 25e jaargang aflevering 13 van 27 maart 2015 zitten we weer op voor de Euro Breakdown. Deze week hadden we 13 stijgers, 4 zittenblijvers, 21 dalers en maar liefst 2 nieuwe binnenkomers. Volgende week is Goede Vrijdag en dan uh, zullen we er gewoon zijn. Bedankt voor het luisteren. En morgen om 7 uur wordt dit nog eens een keer haald en ik zeg veel plezier met een Zandportret door. En Sander jij ook nog bedankt hè. Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Uh, Stadler? Huh, wat? Is het het? It? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. <tosses> tot zover het ritme van ZFM.